Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er lijkt beweging te zitten in de kabinetsformatie. Vooral op het gebied van de stikstofcrisis lijken de partijen dichter bij elkaar te komen. De crisis is een van de meest besproken problemen tijdens de formatie. Veel bouwprojecten zijn stilgelegd door de rechter om zo de natuur te beschermen tegen schadelijke stikstoffen. Als er niets gebeurt, dreigen toekomstige bouwprojecten ook te sneuvelen. De partijen die onderhandelen weten één ding zeker, dit stikstofprobleem moet opgelost worden, zegt verslaggever Ron Vrezen. Dit moet opgelost worden en snel ook. En dus zijn ze bereid over hun eigen schaduw heen te stappen, compromissen te sluiten, taboes te laten varen. Want ze weten ook, als je het niet oplost, blijft de onzekerheid bestaan, ook bij boeren. En dan weet je zeker dat het Malieveld binnenkort weer vol staat. Ziekenhuizen in Den Haag, Leiden en Delft stoppen met het inhalen van operaties die door corona waren uitgesteld. Dat doen ze omdat er steeds meer coronapatiënten worden opgenomen. Ook ziekenhuizen in Gelderland en Brabant zeggen dat de druk toeneemt. Eerder vandaag zei de Nederlandse zorgautoriteit al dat ziekenhuizen op het punt staan om de planbare zorg af te schalen. Ook bij huisartsen loopt de druk op. De EK-loting van de Oranjevrouwen valt niet tegen... Maar ook niet mee. Dat is de conclusie van de assistentbondscoach Jessica Torni. Zweden is, die moeten we echt niet onderschatten. Kijk, Zweden heeft natuurlijk de afgelopen jaren gewoon hartstikke goed gedaan op eindtoernooien. Dus Zweden schat ik gewoon echt hoog in. Maar als ik kijk bijvoorbeeld naar Rusland en Zwitserland, dan ja, die hebben zich wel gekwalificeerd via de playoffs. Dus wij hebben ook zelf die ervaring gehad dat het soms ook kan helpen in positieve zin. Dus het zal niet makkelijk worden. Het EK voetbal wordt in juli volgend jaar gespeeld. En als we een klein beetje vooruitkijken in die wedstrijden qua pools, de finale spelen tegen het, tegen het Engeland die tegenwoordig gecoacht wordt door Sarina Wiegman, onze oude Oranje-Bondscoach, dat is mogelijk. Hoe geweldig zou dat zijn, hè? Dat zou wel heel geweldig zijn. Maar laten we eerst zorgen dat we de poolfase doorkomen. En dan nog het weer. Het is een heldere nacht. De temperatuur daalt naar een graad of acht. Morgen opnieuw zonnig, maximaal 19 graden. Het eind van de dag wel wat kans op regen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Alleen op de A10 heb je nog wat vertraging op de Ring van Amsterdam. Tussen Volendam en de Koentunnel nog een kwartier op onthoud.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 On the Monday street. It's time they said grinning in the shadows of their retreat. Dark kingdom rising, giant overlords with the masses at their feet. blindfolding generations in your seat. We gotta fight. Man.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 Uh, maar dat, uh, daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst even over de, de muziek. Want uh, welkom eerst uh, bij ons. Ja, eh? dankjewel. Nou ja. Uh, want uh, we, we kennen je natuurlijk van de eerste single die je gedropt hebt. Dat ging uh, eigenlijk bij 3 voor 12 Noord-Holland. Daar uh, uh, kwam ik binnen als eerste. Maar ja, omdat ik dus ook uh, de pet van die, uh, van die redactie uh, daarop heb... Uh, komt die ook automatisch bij mij terecht. Ik denk... Hey, leuk, daar kunnen we wel wat mee doen bij Wat in het DVVM. Dus, dus uh, daar is hij ook gelijk meteen gedraaid. Nou, dat, uh, dat weet je, want uh, we hebben je een paar weken geleden, naar aanleiding van de eerste single, hebben we je ook uh, gebeld, natuurlijk. En um, wat meteen opvalt, is uh, de, de normale uitvoering van Non-Existent Springs. Die klinkt natuurlijk veel voller dan wat we net hebben gehoord. Net zoals Backseat Show, want die, uh, die klinkt ook uh, totaal anders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 Cause I don't believe Joëtta lief. Was dat met ja. to Talk to Me? Ja, ik hoor je al aan de telefoon. Uh, zeg ik het goed? Zie je je voornaam of niet? Perfect, Joëtta. Ja, ja Joëtta. Ik um, uh, ja, um, zal even de, de mensen thuis vertellen hoe ik aan jou gekomen ben. Dat is door iemand die wij hier ook veelvuldig hebben gedraaid. Namelijk Judith van Drie. Nou, dat moet jou wel eens zeggen, denk ik.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 Narrative, you need something I can never give. He Het nummer heet een narrative uh, van uh, uh, Joita Zoetelief. Het is uh, tijd om nog uh, twee nummers uh, van uh, Nevin uh, te laten horen. Eén nummer die, uh, die heb ik net uh, gehoord en dat was het net ook heel erg leuk uh, van. Hey, moet je niet even in je oren uit laten spuiten. Dat de uh, marker zit dan boven en uh, komt dan in één keer zo prof verloren binnen binnen zetten. Ja, je koptelefoon staat soms wel eens al een beetje hard, margers, maar goed. Uh,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 Killed night walking near the sights. See the sunk mouth, question all oh, other minds. Touch me making smiles That I just settle for another storm And if I were to Bye.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 Oh, ja, dat, dat was. Oh, ik weet het helemaal niet. Misschien van. op de volgende EP. Ja, De, de, de Bad Sheets. Dat uh, was uh, degene die. Uh, die zie ik, uh, zit er gewoon niet op te letten. Um, en, de net was het nummer. Wat je, yeah. Die stond op, op de toekomstige EP. Maar deze dus niet. Uh, dus we horen hier gewoon een, een, uh, een nagal nieuw nummer, denk ik. Een, een release liedje, ja. Een release liedje. Um, bad Sheets heet het uh, nummer, want dat is uh, waar het om gaat. Bijna.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 you're weak I was stayed, you're the man I was not too surprised to find in another's sheets. Control of yourself.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 Let's pop, pop another bottle And drink and drink the pain away Let's celebrate pretending that we're still good friends I fill my car up with gasoline Emptiness behind the lies This type of Night You Remember, daarvoor hoorde je ook een band uit Amsterdam net. Uh, want Wolflower komt ook uit Amsterdam. Kites Arcane. En uh, die hebben een, een nieuwe single uh, gedropt. Uh, dat heet Strong Woman. Um, ik uh, ga het even nog uh, praten met Nevin. Want uh, haar eerste. Het is volgens mij ook in je radio optreden denk ik. Uh, toch, of niet? Ja, klopt. <laughs> dus, uh, en uh, uh, ja, uh, afgezien van.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 het is een beetje iets als de Amazing Strawwafels die je dat op een gegeven moment hadden verwoord in het liedje oude Maasweg. Nou moet je maar eens opzoeken in. Uh, je komt kunt het? het wel inderdaad als hele goede metafoor. Dat vertreken. zou je kunnen. Nou. Ja. <laughs> ah, dus dat, uh, dat is eigenlijk uh, de bedoeling van het hele verhaal. Um, maar goed, uh, de EP, want die uh, je hebt uh, non-existent springs heb je al uh, vooruit uh, gestuurd. Nou, die, die draaien we dus uh, nu al een paar, uh, paar keer al. Uh, nee. Maar de bedoeling is uh, dat er nog uh, meer gaat uh, komen.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 Team, ik ben zo haal, Ja, ja Timo. Timo, ja. ja. Ja, heb ik ook ooit een keertje Dus Dat is ja. grappig. Maar um, ja, dus uh, ik kijk er heel erg naar uit. En dan heb ik 22 december mijn release show in de Sineadal. Ja. Dus uh, ja, wees daar, ja. zou ik zeggen. Ja, Sineadal is in Amsterdam dan. Ja.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 At the station, I'm sure of where I'm headed, but it all feels so complicated. Heavy suitcases to unknown places. Oh, way It ain't scary when the thunder strikes. When time slows down and the train arrives, just enjoy the ride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 We konden net niet op de naam komen van Tiam Soria, want dat is degene die, die van de andere kant van Simulation Adaptation uh, dat gedaan heeft. Het album dateert alweer van september. No Man's Land, um, dat is The train to No Man's Land, dat is de volledige titel van het album. En uh, je hoorde deel 1 van, uh, van het uh, de